Liefde als licht van barmhartigheid. Uit Pek, Prietschaim, les 62, pagina 21, regel 15. Wij leren de verhoudingen, de eigenschappen van elk lid van deze goddelijke familie. Van de krachten die op de boom des levens zijn. De werelden zelf en de zielen, die op de schaal van de zielen, die overeenkomen met de desbetreffende krachten van de geestelijke wereld, wij leren hun eigenschappen en hun, Onderlinge verhouding. Kijk, als je zo bekijkt wat we leren, dan is het geweldig. Het is alsof jij bij, de, bij een familie logeert en daarbij wil horen. Jij die een vreemdeling bent in het land van het geestelijke komt in een hechte familie waar echte liefde is. Hier op aarde vind je geen één gezin waar echte liefde is. Want hier op aarde is geen één gezin waar echte liefde heerst. Je kan het aan de buitenkant zien als je even dichterbij komt. Je hoeft niet diep te graven. Dan zie je, je, dan zie je ellende, op ellende, want alles is te kort. We zien alleen uiterlijke Let op. er is geen liefde hier op aarde. Nog geen millimeter, geen stippeltje. Alles is gebaseerd op de wens om te ontvangen voor zichzelf. Geen man hier op aarde heeft ooit een vrouw lief gehad, zonder eigen voordeel. En precies hetzelfde doet een vrouw. Al speelt men wel een culturele Comedie. Het is bijzonder belangrijk om daarvan doordrongen te worden. Ook als je een partner hebt, waarmee je veel jaren omgaat, omgaat get, of getrouwd bent, kinderen hebt, moet je het goed uh, tot je door laten dringen dat het geen liefde is. Maar dat is, dat, maar dat een soort overeenkomst is. Het is prettig voor beiden om bij elkaar te zijn. Hij voegt iets aan haar toe en zij aan hem. Het is een soort status. Het is gezellig allerlei afspraken. Dat is er wel, maar liefde is ongekend op aarde. Men spreekt wel van liefde. Men voelt wel de liefde van Ashem. Hoe dan ook, en projecteert dat zinnenbe zinnenbeeld op onze wereld. Hoe kan... Een ellendeling de andere elendeling lief hebben. Dat <laughs> <laughs> is absoluut onmogelijk. Wij kunnen dat alleen doen door de projectie van het hogere hier op aarde, wetend dat alles buiten mij Hashem is. Dan kan ik proberen de ander lief te hebben, net zoals ik Hashem probeer. Liefde hebben. Alleen op deze manier. Ja, dus nabotsend. Hoe kan de ene mens verlangen naar de ander? Hoe? Waarnaar verlangen? Naar een stukje vlees? Het is een verschrikking als een mens de waarheid voor ogen zou hebben. Zou hij liever dood willen gaan, dan zich bezig te houden met de aardse liefde, met dingen die absoluut verwerpelijk zijn, waardoor de mens alleen maar zijn fiasco ervaart, alleen zichzelf onrein maakt. Duidelijk. Daarom wordt in de Torah gezegd, als er geen Hashem is tussen twee mensen, ja, die in verhouding komen te staan, dan is het een perversie. Dan is het prostitutie. In deze wereld is alles prostitutie. Elke verhouding tussen man en vrouw is een absolute prostitutie. Duidelijk, het is wel een prostitutie waarbij men niet zomaar naar een ander gaat. Naar een leenvrouw, zoals ik het noem. Hier in Nederland bestaat ook nog een leenman, die je eenmalig of zo so betaald. Dat is heel anders. Het is langdurige prostitutie. Prostitutie voor een jaar of twee jaar. Sommige houden vol en vieren na vijftig jaar een gouden jubileum van hun prostitutie, van hun Verbondenheid, verbondenheid met elkaar. Vijftig jaar prostitueren zij zich met elkaar. En dat vieren zij samen plechtig, met veel mensen, mooie kleding, die zij, met veel mensen, die zij uitnodigen, kinderen, kleinkinderen, enzovoort. Een zij vieren eigenlijk vijftig jaar van prostitutie. Niet de uiterlijke schij, maar wat binnen gebeurt met de mens, zijn motivatie, dat dat telt. En dat is pure prostitutie. Ik weet wat ik zeg. Let goed op. Het is allemaal de wens om te ontvangen. Dat moet je laten doordringen. Laten doorweten. Dat je het goed voor ogen hebt en geen dingen ziet die op goud lijken, maar in werkelijkheid poep zijn. Zo so is liefde in deze wereld. Het is zo geweest. Het is zo. En zo zal het zijn tot de Gmartikum Tot de volledige correctie. Hashem heeft de wereld zo gemaakt dat de liefde alleen maar gezocht kan worden in verbondenheid met hem. Ashem heeft de wereld zo gemaakt dat als je liefde wil ontvangen, liefde is licht van barmhartigheid. En niet orgozer, niet terugkerende licht. Orgozer, wat wij hebben, is dien. Duidelijk. Onze man, ons verzoek, is een pure dien. Gestrengheid. Wij doen deze dien omhoog, omdat wij het niet aankunnen. Wij willen deze dien verzoet hebben door de barmhartigheid. Geen mens is barmhartig. Geen mens ooit wist van barmhartigheid, al lijkt het ons wel dat iemand barmhartig is of ooit geweest was. Alleen Yeshua heeft barmhartigheid hier op aarde gehad. Was Ari, mijn grote leer, barmhartig? Was Shimon Bar Yochai, de auteur van de zoger, barmhartig? Was Moshe, die Tet gesproken had, de schepper Tet gesproken had, en van hem de Torah heeft ontvangen? Barmhartig? Natuurlijk niet, want zij waren van vier stadia. Zij hadden wel de barmhartigheid aangetrokken van de kracht van Yeshua. In zichzelf, uiteraard. En via Yeshua hadden zij ook het licht van barmhartigheid ontvangen. Maar op zichzelf standen op zichzelf staande is er geen sprake van. Geen heilige hier op aarde weet van intrinsieke barmhartigheid van zichzelf. Duidelijk. Zelfs Yeshua zegt: Waarom noem je mij goed, goed? Alleen Hashem is goed. Terwijl Yeshua zeker goed is is. Over Yeshua kunnen wij zeker weten dat dit het, dat het, het goede is. Want hij kende de wens om te ontvangen niet. Hij heeft wel op zichzelf gelegd de zonde van de wereld, oftewel de wens om te ontvangen voor zichzelf, heeft die op zichzelf genomen. Dat is wat wij noemen de negen onderste van de ketter. Oftewel de zeven onderste, afhankelijk van wat wij daarmee onderst onderstrepen. De zat, de zeven onderste van de ketter, is als het ware het lichaam van de ketter. Het is insluiting van de zeven onderste van het lichaam, van de vier stadia. Maar het is nog steeds het lichaam van de ketter. Dat is wat wij noemen, het lichaam van Jeshua. Dat is ook wat zij in het Christendom zeggen, het lichaam van Jezus. Men weet echter niet wat men zegt. Het zinnebeeld krijgt men wel. In de Kabbalah kan je dat zien? De zeven onderste, onderste van de ketter is het lichaam van Jezus. We hebben alleen toegang tot de zeven onderste. Negen onderste kan ook, maar hier is het treffend om te spreken van zeven onderste. Om te benadrukken dat dit gaat over het lichaam. Lichaam is zeven onderste van de sfera, van een sfera. We hebben geleerd, dat een lagere alleen maar het lichaam van een hogere kan bekleden. Dus tot de pijn niet hoger, tot de mond niet hoger, kan alleen het lichaam van een hogere bekleden. Het hoofd kan een lagere niet bekleiden. Wanneer een, langere, wanneer een lagere naar een hogere opstijgt. Daarom dat als wij naar Yeshua opstijgen, wij altijd, he, altijd alleen maar opsteken naar de zeven onderste. Dat is het lichaam van de Klieketter, oftewel het lichaam van Yeshua. Dat is wat men zegt: dat men het lichaam van Yeshua ziet, ervaarts maakt. Zinnebeeldig kunnen wij dat ook vinden in Bridgadasha, Nieuwe Verbond. Toen Yeshua aan een van de van die apostelen verscheen na zijn herreizenis in de hemel. De eerste maand verscheen hij. Aan hen. Hij kwam door de muur heen, waar zij vergaderden. Een van de apostelen apostel geloofde niet dat Yeshua echt bij hem kwam. Hij stopte zijn vinger in het lichaam van Yeshua en zag wel dat het Yeshua was. Wat betekent dat? Het betekent natuurlijk niet dat Yeshua daar in levende leven... In materie kwam God verhoeden, zoals men dat kinderlijk aan het volk vertelt. Jeschou heeft zich geprijsd dat hij de aarde zou ver, verhalen. Hij had Petrus aangevallen toen hij van Jeshua hoorde dat hij na drie dagen uitgeleverd zou worden aan het kwaad, aan de machthebber van deze wereld, en gedood zou worden. Petrus had gejammerd en gezegd, God verhoede dat het zou gebeuren. Jeshua had hem gezegd, ga weg van mij, jij duivel, want jij begreep de goddelijke dingen niet. Hoe het gedaan moet worden, Yeshua moest afgedaan worden van de materie, zodat men hem zou kunnen ontvangen. Zijn ware lichaam, zijn geestelijk lichaam, dat is wat wij ontvangen van Yeshua. Je voelt dan Yeshua in jezelf. Het is dat werkelijk het gevoel van het lichaam van Yeshua in jou. Dat is wel, dat is wat wij bekleiden. Bekleiden is dat binnen ons het lichaam van Yeshua is. Op deze wijze weten wij dat wat wij doen. Dat is wat wij leren van Yeshua en dat is ook wat wij leren in drie in in het boek wat wij onder ogen hebben, Pre et Schaïn, of Pek, afge afgekort. Wij leren de verhoudingen, de eigenschappen tussen deze geestelijke entiteiten, de krachten van de boom des levens, die vormen de werelden, de geestelijke werelden zelf, en op de schaal van de werelden, en op de schaal van de zielen. Daarom horen wij dat Jacob, Lea, dat zijn precies dezelfde verhoudingen zoals wij aantreffen in de wereld, in de geestelijke wereld. Sferazen, en pin, sfera malchut en allerlei verhoudingen tussen de Sferot, partzufim en werelden, op zichzelf genomen, en de overeenkomstige krachten van de zielen op de schaal van de zielen. Daarom, als je in de Kabbalah Lea hoort of Jakob, dan moet je niet een mens van vlees en bloed voor je zien. Dat helpt niet, duidelijk. Des te meer Yeshua. Het helpt absoluut niet om Yeshua binnen jezelf te zien als mens van vlees en bloed. Yeshua is juist voor ons de hoge priester geworden na zijn verreizen is naar de hemel. Hij liet zichzelf ontdoen van zijn aardse lichaam van vlees en bloed. Wij zijn zo aangehecht aan dat lichaam van vlees en bloed. Wij zijn van de laatste generaties voor de komst van de machine. Wij zijn de restjes van alle zielen en ook van alle incarnaties van zielen. Wij zijn de, gro de grofste van de grofste afval van het afval van alle zielen die op aarde zijn geweest. Wij zijn het dichtst ooit bij de klimaatgoed. goed. Daarom voelen we ons zo dat wij zo gehecht zijn aan de materie, want wij komen steeds tot de regio die wij niet aankunnen. Terwijl in het verleden, hoe eerder na Adam, was het gemakkelijk om zichzelf te zijferen en op te bouwen. Ze waren dicht bij Hashem, hadden lichte Kili In de Torah praten ste prate zij steeds over Hashem. Herinner je je nog hoe dat zit? Aan de ene kant is het mooi. Dat zij, ja, orthodoxen, ja, dat zij vromer waren, of vroeger waren, dus in vroegere generaties. Lichtere Kilim hadden in vroegere generaties. Daarom waren zij dichter bij Hashem. Lichtere Kilim zijn dichter bij Hashem. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant ook een de partsoef, de zeer lichter terugkerende licht, die zij konden doen opsteken dat die was, het was korter. Ze hadden daardoor ook lagere lichten, zwakere lichten, licht nevers, licht chassadin. Hun kilim waren kleinere kilim, lichtere kilim, terwijl bij ons. Wij zitten aan de vooravond van de komst van de maschir. Vraag nou de orthodoxen, de traditionelen. Zij zullen je een sprookje vertellen wat het betekent dat wij aan de vooravond van de komst van de Mashiach staan. Zij zullen je kinderlijke dingen vertellen, met inclusief van al hun rabbijnen, net zoals hun, kopje, kop, eh, net zoals hun kopjes kinderlijk zijn. Kijk nou naar gezichtjes van die orthodoxen. Dat is baby'tjes. Het bleven al hun leven baby's. Ook al worden zij grote rabbies, of grote priesters, hun hele leven bleven zij kinderen. Onderontgeestelijk onderontwikkeld. Hun vrouwen ook, die worden dik en vet. Maar kinderlijk, want zij ontwikkelen hun kilim van ontvangen absoluut niet. Zij menen te, te kunnen geven, terwijl in deze periode voor de komst van de Mashiach alleen het werken aan jouw kilim de Kabbalah telt, alleen de, de, de, in de kilim van het ontvangen telt. De tijd is nu gekomen, voor de nihi, voor het onderste van ons partzug en niet alleen van uh, negie. In, in, het, in het algemene opzicht zijn we in de periode van het uitwerken, de aankomst tot de klimalgoed. Wanneer het licht in de klimalgoed komt, dat betekent de komst van de machine en wij naderen nieuw die plek in onszelf. Dat is dan de ware plaats, de, wa de ware klie van de klie van ontvangst, juist de malkoed. De artsvaderen droomden alleen daarover. De hele Torah spreekt over deze tijd van vervulling. Wanneer de mens onder zich zelf deze mal goed uiteindelijk do, doen corrigeren. Of dichtbij, des, dichtbij deze mal goed komt. Daarmee werken wij een stukje mee aan de komst van de machine. Aan de bespoediging van de komst van de machine. Alleen dat is het aanroepen van de machine en werken aan de spoedige komst van de Mashiach, niet wat het is geen heilig volk, dat zich waant om het uitverkoren volk te zijn. Dat is wel waar, maar zij zijn het niet waard, dat zij menen dat zij iets doen. Zij werken niet aan hun kilim de Kabbalah, kilim van ontvangst. Daarom hebben ze kinderlijke kopjes, Trontjes, tronjes, als engeltjes. En zij gaan er groot op dat zij zuiver zijn. Ze willen zuiver zijn, terwijl de zuiverheid heel iets anders is dan wat zij zich laten leggen in watjes, in kuweusen. Als een kind geboren wordt, is het ...tijdelijk nodig dat de moeder hem warm houdt, in watjes legt, maar niet bij een volwassen mens. Een volwassen mens moet men niet op kinderlijke wijze zuiveren door religie. Religie zuivert een mens niet. Religie verdrukt de mens om te ontvangen... Nog een keer, religie verdrukt de wens om te ontvangen naar beneden. Verdrukt die, maar die wordt daardoor niet kleiner, alleen maar platter. Plat betekent niet dat die minder wordt, in plaats van dat die hoog en smal zou zijn wordt, die breed en dunner. Wat is daarmee behaald? Niets. Het is alleen maar eigendom over het zuiveren en het kunstmatig houden van de mens in de couveuse, in de Watjeslegen, terwijl Hashem wil dat wij absoluut volwassen worden geestelijk, in alle opzichten dat wij rijp worden, dat wij de wens om te ontvangen aankunnen, deze zware kilim die in ons zijn kunnen verdragen. En niet zomaar halleluja zingen. En een dansje doen. Naar de synagoge of kerk. Gaan en daar een liedje zingen. In de handjes klappen. Of zo enzovoort. Ik weet niet wat zij daar allemaal doen. Naar een orgelmuziekje luisteren. Een rustig avondje doorbrengen. Het is gezellig. Precies hetzelfde haal ik van het Concertgebouw. Ga naar het Concertgebouw gebouw, en luister naar het Requiem van Requiem van Mozart of zo. Het is hetzelfde. Net als in de kerk. Ja, het, het doet aan je gevoel. Duidelijk. Je komt er niet verder mee. Daarom is het van het grootste belang, om voortaan steeds te leren, dat als wij spreken van Rachel, van Jacob, van Esau, of wat er ook is, dat jouw voorstelling wil laten maken, van een mens van vlees en bloed, dat er sprake is van krachten, op de schaal van de ziel. Het is geestelijk en heeft niets met het materiële te maken. Niets met emoties laat staan het lichamelijke. Je moet altijd oplettend zijn dat jij die verhoudingen, eigenschappen leert. Wat is Jacob op dat moment in een, een bepaalde verhouding? Wat is Lea in een bepaalde verhouding of een andere verhouding? Wat is Rachel? Waar bevinden zij zich op de schaal van de boom des levens, en wat hun verhoudingen onderling zijn? Jacob hield van Rachel niet van Lea. De ogen van Lea waren wazig. Niet denken dat Lea wazige ogen had. Het betekent dat zij geen gochma had, enzovoort, of geen uh, onthulde sadeen. Dat zijn allerlei dingen, geestelijke krachten. Waarom is dat zo? Dat wil, uh, wat wil het zeggen in het geestelijke? Dat zijn dan de verhoudingen tussen deze leden van de goddelijke familie. Soms overlapt het elkaar, spreekt die... Over de schaal van de zielen en overlapt het de schaal van de uh, geestelijke werelden. Dat doet er niet toe. Want als wij de plaats weten op de schaal van de zielen, dan weten wij we automatisch waar, waar het zich bevindt op de schaal van de werelden enzovoort. En so vice versa. Eigenlijk hoort dit thuis bij Hadasha nieuwe verbond, maar dat doet er niet toe, het is niet dat ik, ik wil verder gaan, maar het is nodig om nog een keer zo'n inleiding te geven over dat belangrijke onderwerp, dat wij weten goede intenties hebben, juiste intenties hebben van wat wij leren. Dat zal ons zeker helpen. Uit Etzgaïn, les 62b. Kabbala doet mijn ogen open. Dat is de redding wat Yeshua ook zegt. Aan Yeshua werd de kabbala gegeven. Jeshua is de grondlegger van de Kabbala. Kabbala komt van boven. Alle religieën komen van beneden, zijn door de mens gemaakt. Zij doen daar een beetje verzoeting bij van het geestelijke, opdat het niet helemaal als leugen zal lijken. De ware Kabbala komt van boven van Jeshua, daarom dat Jeshua de mens geneest, en hem liet zien. Ook ik ben door de Kabbalah ziende geworden, in de mate zoals het mij gegeven wordt, met de dag meer en meer. Het interessante, het merkwaardige, van de Kabbala is, zoals ik jullie had verteld, dat hoe ouder je wordt met de Kabbala, hoe krachtiger je wordt. In deze wereld is het zo, dat hoe ouder de mens wordt, hoe zwakker hij wordt, poreus. Hij wordt uh, vergeetachtig, zijn kracht, zijn potentie neemt af. Maar wie zich steeds verbindt met het hogere in de ware individuele Kabbala, Lurianse kabala, zijn potentie in alle opzichten neemt alleen maar toe. Hoe ouder hij wordt, hoe krachtiger en potenter hij wordt. Als hij 80 wordt hij nog krachtiger dan toen hij 60 was. Ik wens jullie, ieder van jullie, toename van krachten door je eigen individueel werk, je eigen studie van de Luriaanse Kabbala, door je eigen inspanning en je eigen geloof boven het verstand,